Met speurhonden wordt gezocht naar geld en drugs. Ook is er een speciaal team van Defensie aanwezig... dat in kleine of verborgen ruimtes kan zoeken. Die huiszoekingen duren waarschijnlijk nog een paar uur. Turkije heeft in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli... nog eens 15.000 overheidsmedewerkers ontslagen. Het gaat voornamelijk om politiemensen... maar ook om militairen en andere ambtenaren. Ook zijn 500 organisaties gesloten... waaronder liefdadigheidsinstellingen en nieuwsmedia.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 Het blijft vrijwel overal droog en het wordt zo'n 13 graden. Vanaf morgen een paar dagen rustig en droog. Wel wat kouder. Vrijdag wordt het 7 graden. Dit was het NOS-journal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten. 12 kilometer, ruim 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De A2 Den Bosch richting Amsterdam. Bij Knoopend Eveningen 13 kilometer met een half uur vertraging. En verderop bij Breukelen 8 kilometer. Ook dat kost je nog eens een half uur. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Knoopend Oude Rijn 6 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vertraging ruim 20 minuten. Na een ongeluk op de a 4, Den Haag richting Rotterdam, bij knooppunt Benelux. 4 kilometer file, alle rijstroken zijn weer vrij. Vertraging nog zo'n 20 minuten. Daal 6 richting Muiden, bij knooppunt Maardenberg, 10 kilometer. Kost je ongeveer een half uur. Daal 12 vanuit Arnhem naar Den Haag, bij knooppunt Lunette, 14 kilometer. Met ruim 20 minuten vertraging. Na 15, vanuit Gorkum naar Europort bij Rotterdam-Charloes. 7 kilometer, de rechterrijstrook is daar dicht, vertraging zo'n 10 minuten. Na 27, vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Nieuwegein, 10 kilometer, vertraging ruim 20 minuten. En verderop richting Almere bij Hilversum. 7 kilometer na een ongeluk, daar is de vertraging zo'n 3 kwartier. De rijbaan is afgesloten, het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Dan nog taal 27 de andere kant op, vanuit Almere naar Utrecht.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Take my heart, hey. Bury it deep inside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 inside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 Gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar CFM Zelfords. Het tweede uur van Salford op zondag is aangebroken. Met nu ABC. Hier zijn ze met The Look of Love. And Dat zeggen we zeker niet van het weer van vandaag. Gaat bij Stormachtig zo voort. De look of love, de single van ABC. En hier is James Brown...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 Lekker hit uit onze eigen hitparade, de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met Morius Mulder. Ja, deze plaats staat er dus ook in, hè. Kelvin Harris horen met My Way. Ja, inmiddels rust bij de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Hebben we het over de eredivisie. Ajax tegen NEC gaat lekker met de Amsterdammers. 3 tegen 0. En FC Twente tegen FC Utrecht.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 Gelukkig voor je, hè? Voor Rijke plaatje deze, uh, Albertje. Ja, deze wel. Ja, de Sutherland Brothers, hoor je, en de Arms of Mary. Heerlijke gaan we houden, zo op de zondagmiddag. Ja, het regent nog steeds uh, behoorlijk uh, hier in Salford En het stormt uh, vooral ook. Wanneer uh, zijn we daar vanaf? Uh, nou, na vieren wordt het iets minder. Maar okay, <laughs> hoeveel minder <laughs> wordt? Iets, ietsje minder. <laughs> maar ook, mocht u met de trein reizen... Uh, ja. ga even naar uh, de app van de NS... en uh, controleren of daar geen vertragingen zijn. Want die hebben natuurlijk ook last van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 Al dus slagver, slagveld bij deze dus. De complimenten van twee bijna verbaasde handhavers. En voor die enkele hard, uh, hardleerse hondeneigenaren die het niet doen... zeker met dit soort weer en met, met de vallende bladeren... Uh, het ziet er niet uit op een gegeven moment... en het is uh, ge gevaar voor uh, kapotte heupen dan wel beschadigde ledematen is erg groot. Dus schroom niet, pak even zo'n zakje... en ruim de uitwerpselen van uw lieve huisdier even op...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 Crazy, Daarmee is het uh, half vier geworden en we gaan hem voor je doen. De evenementagenda, wat, uh, ja, wat wou je zeggen? Nee, nee, nee, is goed. Nee, is goed. Oh, wat en, van, ja, on, on, Ondanks het barren weer. Ja. Uh, zijn de deelnemers van culinaire rondje Zandvoort momenteel uh, bezig met dat rondje te maken. En dat duurt nog tot vijf uur. De klassiek liefhebbers zitten in de protestantse kerk naar een heerlijk concert te luisteren van symfonieorkest Haarlem. En de jazz liefhebbers zitten heerlijk in de krocht droog.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 Looking at the sun. Not a fool. Not a fool. Not a fool. No, you're not fooling anyone. Kate Bush en Babushka. Ja, we gaan het over het Zandvoorts DNA hebben. DNA-testje. Nee hoor. Oh. De zalen van het Zandvoorts Museum zijn vanaf 18 november jongsleden omgevormd tot een groot depot met cultureel, historische kunstwerken aan de wanden. Het overzicht van deze collectie toont de bezoeker zoveel mogelijk wat er allemaal in de opslagplaatsen van het Zandvoorts Museum staat.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 Zoek gewoon even onder ZFM zo voort. En download hem nu op je telefoon of tablet. Ik bloos en ik stop Zeg iedereen gedag. En ik zing en ik dans. Strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie. Drink chocolade Vlaag. En ik huppel over straat en roep de hele dag. want vandaag is het mijn dag.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 Het eitje is mijn dag. Het is helemaal mijn dag. Nee, het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. Altijd weer lachen met die jonge meijer en mijn dag. Ja, dan gaan we vanaf morgen weer aan het werk. Ik hoop voor je dat je thuis mag werken. Work from home. Hier is Fifth Harmony. I worry about nothing. I am wearing a night. I'm sitting pretty impatient. And then pick up the picture, I'ma get you fired I know you're always on that night shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby, you're the boss at home You don't have to work, work, work, work, work, work, work, work. But you want to work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 for me. Yeah. Take it to the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it right like my time sheet. Oh. She ride it like a 63. Oh, I'ma buy a new CELINE. Let her ride in the forest for me. Oh, she the big. I'm her boo. Yeah. And she down De lange week komt er weer aan voor mij, albert uh, De lange week, oh jeetje. Nou, maar, ja, waarschijnlijk uh, kan ik... Nou, ik probeer gewoon nog een vakantiedag uh, op te nemen of zo, tussendoor. Ja, ja. Oké, nee, dan valt het weer mee. Kan je niet bespreekbaar maken, work at home? Work from home, nee, dat is onbespreek, <lacht> onbespreekbaar. <lacht> We gaan weer eens even naar de Eredivisie kijken. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. Daar zijn Ajax tegen NEC. Er wordt flink gescoord door de Amsterdammers. 5-0. FC Twente thuis tegen FC Twente nog steeds een gelijke stand 1 tegen 1. Tegen FC Utrecht. U, FC Utrecht, ja, ja, ja, ja, ja. ja ze spelen het niet tegen zichzelf. Nee. Dus, uh, okay. En om kwart voor vijf. Ja, de klapper van de dag. Feyenoord vijf. tegen Piks Zwolle. Nou, waarom waren minder voor je. Can't explain But well, you tell me you got a way that you're making me feel I can do I can do it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 Een fantastisch mooie plaat, deze van Earth with a Fire in Fantasy. Maar het cd heeft het bijna maar gegeven. Ja, dat, uh, aan de tijd gaat het niet helemaal goed meer uh, met uh, deze cd. Ik moet hem maar een keer schoonmaken, denk ik, uh, Albert Jan. Misschien uh, helpt dat. Wat dacht je van Spotify? Spotify? Ja, dat kan ook. Maar ik denk, laten we weer eens een cd draaien. Is ook wel gezellig. Naast dadelijk derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren naar je enige echte eigen lokale radio. CfM Zofort. Uur drie, we zijn er klaar voor. En Omi is de laatste die we voor vieren voor je gaan draaien. In